Vandaag ga ik een bekende tekst met jullie doornemen. En we gaan lezen in Lucas 10. We gaan lezen in Lukas 10, vers 25 tot en met 37. Dit is een van de meest bekende gelijkenissen van Jezus. Lucas 10, vers 25 tot en met vers 37. Als je het hebt, we hebben de gewoonte hier om op te staan wanneer we het woord van God lezen. En als je dat kunt, laten we dan samen opstaan. Als je het niet kunt, dan kun je blijven zitten. Maar we gaan lezen in Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Dankjewel. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Het zegt ons als volgt. En zie... Een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zeide: Meester, um, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is een heel interessante vraag. In die tijd kwamen heel veel mensen met deze vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het is een vraag dat we hedendaags niet meer stellen. Mensen denken niet meer aan wat er is na de dood. Mensen willen er niet over nadenken... Of ze zijn er te bang voor om over na te denken. Of we worden vaak te veel geïnterteind met deze dingen van deze wereld... waarbij wij niet willen focussen op wat er echt toe doet. En we stellen deze vragen niet meer. Maar hier zien we dat deze meneer vraagt... Meester, Rabi, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei het tot hem, wat staat in de wet geschreven? Dus Jezus gaat op zijn territorium, hij is een wetgeleerde... Jezus zegt, wat staat er in de wet geschreven, in de Torah? Wat staat er daar geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide, gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Oké, okay, interessant. En hij zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En dan komen we nu binnen bij de gelijkenis waar we het over zullen hebben. Daarop hernam Jezus en zeide: dus hij, hij nam weer het woord en zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, oftewel dingen van hem namen, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen.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 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zei... Dus hij gaf de, de, de baas van die plek gaf hij twee schellingen, dus dat is geld. En zei verzorg hem, mocht hij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze drie denkt u, denkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? Hij zeide die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem, ga heen, doe gij evenzo. Vader God, dank u wel Vader, voor alles wat u doet, voor wie u bent. Vader, raak ons vandaag aan. Vader, leid het vandaag, Heer. En dat er verandering mag plaatsvinden in levens. In de naam van Jezus. Amen. Voordat je gaat plaatsnemen, zeg tegen iemand naast je. Zeg het. Het is de juiste vraag. Juiste vraag. Wat is de juiste vraag? Het is de juiste vraag. Juiste vraag. We hebben een gezegde thuis, toen ik, waar ik ben opgegroeid, niet waar ik nu ben met mijn vrouw, maar waar ik was opgegroeid, hadden we een gezegde thuis. En de gezegde thuis was als volgt, Luister heel goed. Hij zegt: "Meu amigo, mijn umbigo, que nasceu comigo, mojera comigo. Ga nog een keer halen, luister goed op. Luister zo goed, het was: "Meu amigo, mijn umbigo, que nasceu comigo, mojera comigo. Eh. Oké, huh? <laughs> oké. Okay, okay. Sommige mensen kunnen het een beetje achterhalen, maar anderen kijken heel verward naar mij. Het is Portugees. Ik, ik ben, kom vanuit uh, Braziliaanse ouders. Het is Portugees. En het zegt, niet raar kijken naar mij, maar het zegt, mijn vriend is mijn navel. Het is met mij geboren en zal met mij sterven. Yes? Mijn vriend is mijn navel. Het is met mij geboren. En het zal met mij sterven. Het is een hele rare gezegde eigenlijk. Maar het is iets dat ik sinds kleins af aan... Niet zo vaak hoor of zo. Maar het was iets dat ze vaak zeiden in de regio waar mijn moeder woonde. Was een gezegde dat ze vaak gebruikten. En wat ze ermee bedoelen is... Um, simpelweg is het... Ik ben mijn eigen vriend. Het... Ik, ik ga niet vertrouwen op mensen bijvoorbeeld. Want als het erop echt neerkomt, dan kan ik op niemand vertrouwen. Mijn amigo en umbigo, comigo Mijn vriend is mijn navel. Is met mij geboren en zal met mij sterven. En vaak als iemand bijvoorbeeld in een positie kwam waarbij hij of zij moest vertrouwen op iemand en die zo'n persoon stelt teleur. Of je hebt te maken met mensen die. Die, waarbij je niet op kunt vertrouwen en al die dingen. En dan zeiden ze altijd. Ah. En vroegen ze bijvoorbeeld, waar is je vriend? En dan zeggen ze: mijn amigo, mijn vriend, en mijn que nasceu comigo en hera comigo Ik ben mijn eigen vriend. Ik heb niemand nodig. En we leven in een maatschappij waarbij we dit niet zeggen in Nederland, maar we leven in een maatschappij waarbij we dit wel. Uiten en denken en leven. Mijn vriend is mijn navel. Het is met mij geboren en zal met mij sterven. Oftewel, ik heb niemand anders nodig in het leven. Als ik maar mezelf goed voor mezelf zorg en, en op mezelf vertrouw, dan kom, komt het allemaal wel goed. En we hebben zo'n gedachte en we zien quotes voorbij komen op Facebook en allerlei dingen die mensen en, en, en die. Die pijn hebben geleden in het leven en al die dingen. En zeggen, ik ben mijn eigen vriend of ik heb niemand nodig. Elke stap neem ik zelf in het leven. Dat was een liedje van Nino, ik weet niet of je Nino kent. Maar in ieder geval, <laughs> ik heb niemand nodig. Elke stap neem ik zelf in het leven. Alles heb ik zelf gekregen. Alles is, weet je, ik heb het zelf verdiend. Ik ben trots op mezelf. Het is mijn eigen ding, mijn eigen. En we leven als mensen vaak naar onszelf toegericht. We zijn opgevoed naar ons toegericht. Want het is, het is heel simpel. We leven, we, we, we, worden we, we worden geboren, we leven, we worden opgegroeid... we groeien op en al die dingen. En je hebt je steeds met jezelf te maken. Toch? Het is normaal. Dus je hebt steeds met je ik te maken. Hè? Je denkt steeds aan jezelf als kind. Of aan zien we al aan kinderen... Dat ze speelgoed pakken van andere kinderen. voor mij. dat is ik. Het is al in een kind. Je ziet het al in een, in een ballenbak. Het, het is voor mij. Het is mijn speelgoed. Het is mijn... Want het concept is ik. En ik moet op mezelf letten. Want niemand, denken we vaak, gaat op mijzelf letten. Ik moet voor mezelf zorgen. En... Ik, ga, ik investeer liever in mezelf dan dat ik in anderen investeer. Want anderen kunnen mij teleurstellen. Ik zal mezelf niet teleurstellen, denken we vaak. Dus ik investeer liever in mezelf dan dat ik in anderen investeer. Ik. En, en, en dat, zo, zo leven wij. Ik, ik, moet, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Ik moet auto kopen, ik moet mijn huis halen, mijn ding halen, mijn dit doen. Ik, ik. En dat is normaal. Ik ben niet... Komen prediken dat je niet aan je ik moet denken. Dat is normaal, want zo zijn we ingesteld. De ikke, de ikke. En we houden van de ikke. We houden van dat ikke, wie ik ben. Wij houden ervan. We beschermen het. We verzorgen het. Sommigen, anderen houden niet van zichzelf. Dat is weer een afwijking. Sommige mensen haten zichzelf, snijden zichzelf en doen allerlei dingen tot zichzelf. En dat is jammer. Dat is niet wat God wil, God wil dat we van onszelf houden. En, maar de meeste van ons hebben wel de neiging dat wij voor onszelf zorgen... en dat wij houden van onszelf en wij onszelf beschermen en denken aan onszelf. En dat is geen probleem, dat is geen probleem. Maar we zien in een tekst dat we hebben gelezen... zien we een paar interessante dingen wanneer het gaat om de verhouding van liefde voor mezelf ten opzichte van anderen, ten opzichte van God. En het is, als jullie, ik weet niet of jullie het weten, maar het Oude Testament heeft superveel geboden, superveel. Ik ken ze niet allemaal, het zijn meer dan 600 geboden dat er zijn in het Oude Testament. En wat de mensen in de tijd van Jezus probeerden te doen, was dat ze... Hij probeerde samen te vallen. Oké, okay, hoe kunnen we het samenvatten? Hoe kunnen we... Wat is het meest belangrijke gebod? Een keer kwam een man naar Jezus en vroeg hem... Heren, dit is niet, het is ongeveer hetzelfde, maar het is niet deze tekst. Hij zegt, Heer, wat is het meest belangrijke gebod? Hij zei, het meest belangrijke gebod is... en wat deze man heeft gezegd. Gij zult uw God liefhebben met geheel uw hart... met geheel uw ziel, met geheel uw kracht... met geheel uw verstand... en uw naaste als uzelf. Dus... Het christelijk leven en de christel, het christelijk gebod dat we eigenlijk over hebben, is een verticale en een horizontale manier van leven. Gij zult ten eerste verticaal uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht en uw naaste als, u, als uzelf. En een Goed, laat ik zo zeggen, een succesvolle, goed christelijk leven is een leven dat zowel verticaal gaat als horizontaal. Je kan niet een leven leiden dat alleen verticaal is. God is mijn alles, God is mijn alles, God is mijn alles, ja, maar God heeft je gezet tussen mensen. En je kan niet zeggen dat je van God houdt terwijl je je broeder haat, zegt Johannes. Dat kun je niet doen. Ja, God is mijn alles, God is mijn alles, maar... Je denkt niet aan je horizontale lijn dat je hoort te hebben in dit wereld, waar God je heeft gezet als een, als een persoon dat horizontaal ook hoort lief te hebben. En, en een christelijk, succesvolle christelijk leven is een leven dat zowel verticaal is als horizontaal. Velen van ons zijn alleen horizontaal bezig, we zijn alleen met onszelf bezig, met andere mensen bezig familie, en, en het is allemaal goed, het is allemaal goed, bezig met... Maar we vergeten de horizontale lijn, de, sorry, de verticale lijn, en dat is God liefhebben met geheel uw hart, dat is uw wil, geheel je verstand, geheel je kracht, geheel je ziel, God liefhebben. Dat is een succesvolle christelijk leven. Verticaal, zeg maar met mij, verticaal... En horizontaal. God met geheel mijn hart, geheel mijn, mijn, heel, mijn hele zijn en mijn naaste als mijn zelf. En deze meneer komt naar Jezus hier in de tekst dat we hebben gelezen. Het is een wetgeleerde. Het is geen advocaat of zo, maar het is gewoon iemand dat veel weet over de Tora, over de Pentateuch, over hoe de geboden in elkaar zitten. En hij komt naar Jezus. En hij wilde Hem verzoeken. Hij wilde kijken, van is hij wel een goede leraar? Wie is hij? Wat voor persoon is hij? Ik ga kijken of hij wel weet. Hij praat heel veel, maar we gaan kijken of hij wel weet. En hij zegt, meester, wat moet ik doen om met eeuwig leven te beërven? En deze wetgeleerde wilde Jezus een vraag stellen... alsof Jezus de leerling was en hij de leraar. Maar Jezus draait het terug. En hij vraagt hem, want Jezus is de leraar, hij is de leerling, en hij vraagt aan hem wat zegt de wet? Hoe lees jij de wet? En hij heeft het goed geantwoord. Hij weet het. Hij is een goede persoon. Hij weet het goed uit zijn hoofd. Hij zei: "Gij zult, volgende vers, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand en uw naaste als jezelf." En Jezus zegt: "Dat gij hebt juist geantwoord. Doe dat." En gij zult het leven. Weet je wat het leuke is van gelijkenissen tot nu toe dat ik heb bestudeerd? Gelijkenissen zijn geen concepten. Het is een manier van leven vaak. Wij houden ervan als christenen, houden we ervan om na te denken. En te filosoferen. En het geestelijk en alles te vergeestelijken. Oh, dit, dit en dat. De zalving dat vloeit en dit. Allerlei geestelijke dingen. Maar wanneer het, opkomt, wanneer het komt om iets te doen, doen we het vaak niet. En Jezus is duidelijk. Hij zei, oké, okay, je hebt het concept, oké, okay? je hebt het in je, in, je, in je hoofd, je hebt het in je hart, ga en doe het. Het christelijk leven is een actief leven. Het is geen leven van zweven en alleen maar nadenken en filosoferen en geestelijke leuke woorden uitspreken en quotes maken op Facebook plaatsen en... <lacht> Laat me ophouden. Maar... <lacht> het christelijk leven is een leven van actie wat zegt Jezus doe dat doe, doe dat en gij zult leven deze man gaat weer filosoferen Jezus zegt hem doe iets maar hij wil weer een concept, gaan, over een concept gaan hebben hij wil weer gaan nadenken over iets en hij vraagt hem uh, hij vraagt hem wie is mijn naaste wie is mijn naaste een heel belangrijke vraag is het de juiste vraag? We zullen vandaag kijken of het de juiste vraag is. Maar hij vraagt hem, wie is mijn naaste? En Jezus begint een verhaal te vertellen. We weten het, we gaan nu over naar een story, 14 seconden heeft hij om een verhaal te vertellen. Maar hij, hij vertelt een verhaal. Er was eens een man, hij ging van Jeruzalem ging naar Jericho. Hij ging Beneden naar Jericho. Voor degene die Israël, ik weet niet of jullie weten, degene die Israël zijn geweest. Um, Jeruzalem is boven, Jericho is beneden. Er is een hele grote verschil tussen, uh, tussen hoogte. Maar in ieder geval, hij ging van Jeruzalem, ging hij beneden naar Jericho. En deze man ging langs een weg dat heel gevaarlijk was. Ze noemden het ook de bloedweg. Of, of ze wel, een weg dat heel gevaarlijk was. Want het was een zeer afgelegen weg. Heel veel rotsen, heel veel dingen. En heel veel rovers, dieven, moordenaars, weet ik, weet allemaal. Kozen die, dat weg, die weg uit om mensen te overvallen. Want het was een zeer afgelegen weg. Het was een lange weg. Het was een heel stijl weg. En deze man ging, we weten niet waarom. Jezus zegt niet een hele achtergrond. Nee, hij, zegt gewoon, hij ging van Jeruzalem naar Jericho, naar beneden. En hij ging langs het weg. Het weg is een gevaarlijke weg. En Jezus zegt ons, en er kwamen rovers. En hij viel in de handen van rovers. Hij viel in de handen van rovers. En deze rovers hadden hem bestolen. Maar ze hadden hem niet alleen bestolen, ze hadden hem vernederd. Ze hadden zijn kleren uitgetrokken. Echt. Dat is echt alles bestelen wat je kunt bestelen. Ze hadden hem niet alleen zijn kleren beroofd en zijn kleren uitgetrokken. Ze hebben hem ook geslagen. Deze rovers hebben hem niet alleen geslagen. Ze hebben hem zo erg geslagen zelfs dat de Bijbel, dat Jezus zegt, dat zij hem half dood achterlieten. Half dood. Dat betekent, als je hem ziet, dan weet je niet of hij dood is of levend. Hij was half dood achtergelaten door deze rovers. Hij kwam in de handen van rovers. Ik, heb, ik ga het vandaag hebben over verschillende soorten handen. En de eerste hand waar hij in valt is in de handen van rovers. Rovers die dingen van hem hadden afgenomen, die hem hadden geslagen, die hem onrecht hadden aangedaan, die hem hadden vernederd. En het is gebeurd, en het, het is wat het is... Ze hebben hem verlaten, ze hebben hem achtergelaten. En hij is daar op een afgelegen weg waar weinig mensen komen. En zonder hoop, voor hem was er niet echt een hoop voor een, iets anders. Misschien dacht hij zelfs dat hij dood zou gaan. Want als je half dood bent, dan is de kans groot dat je dood gaat. Hij was half dood en ze liet hem zo achter. En Jezus gaat verder. Dat is het eerste stuk. Jezus gaat verder en hij zegt, en toevallig, toevallig bij toeval, toevallig, Kom er een priester langs. Een priester was iemand dat bezig was in de tempel, dingen deed in de tempel en al die dingen. En de priester ging ook langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. En Jezus zegt, deze priester kwam bij deze man, zag hem en hij ging aan de overzijde voorbij. Hij zag hem, hij kwam aanlopen, hij zag hem en hij had van, woep, zwerf, even de andere kant op. En de man is daar. Vernederd, naakt, geslagen, bloedend, half dood. En de priester loopt langs en zegt van, weet je wat, not my problem. En hij loopt verder. Jezus zegt, en ook een leviet ging langs de weg. Ook een leviet ging langs de weg. Levit leviet komt... En het gebeurt hetzelfde, hij ziet hem. Een Levit, sorry. een Levit is iemand die bezig was met aanbidding, met offer en al die dingen binnen de tempel. was ook iemand die bezig was in de tempel. En een Levit komt langs, hij zag hem en ging ook aan de overkant voorbij. Not my problem. En Jezus zegt, 'Doch een Samaritaan kom. Wie zijn Samaritanen? We moeten even de context goed begrijpen. Wij, dit verhaal heet het verhaal van de... Van de... Van, van barmhartige, oftewel goede Samaritaan. Dat is hoe wij het noemen, de goede Samaritaan. Want na 2000 jaar Christendom hebben we het een naam gegeven, de goede Samaritaan. Dat is ons context, de goede Samaritaan. Maar voor de luisteraars van Jezus bestond er niet iets zoals de goede Samaritaan. Ons context is, oh, dat is de goede Samaritaan. Bedrijf, er zijn bedrijven, er zijn bedrijven, de wereld kent dit verhaal, heel veel mensen kennen dit verhaal. De goede Samaritaan, dat is onze context. Maar in de context van Jezus waren Samaritanen gehate mensen door Joden. En Jezus praat hier naar zijn Joodse luisteraars en hij begint te praten over Samaritaan. En voor de Joodse luisteraars waren Samaritanen mensen die de laagste van de allerlaagste, van de allerlaagste, aller, aller, allerlaagste waren. Ze werden niet erkend als... Ze zeiden, van we zijn ook afstammeling van Abraham, maar ze werden niet erkend. Ze zeiden, wij, wij hebben ook een, religie, en ze, ook een religie, maar hun religie werd niet erkend door de Joden. En de Joden haatten. En er was een zekere spanning tussen Joden en Samaritanen. We zien dat wanneer Jezus in Johannes um, staat bij de Samaritaanse vrouw, dat de vrouw vraagt, waarom praat jij, een Joodse man, met mij? En dan Johannes geeft dan... Een extra tekst, hij zegt van, want Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar om. Er was een zekere spanning tussen Joden en Samaritanen. We zien ook dat ze een keer tegen Jezus zeiden, ze wilden hem uitschouwen, ze wilden Jezus uitschouwen. en zeiden tegen Jezus, zeiden wij niet dat gij een Samaritaan bent en bezeten zijt?" De Samaritaan was eigenlijk een soort schoudwoord in die tijd. Gij Samaritaan. Samaritaan, het gaat wel goed uit. Samaritaan. Het was een soort schuiltwoord in die tijd als je gebruikte Samaritaan. En voor de Joodse luisteraars was het heel spannend wat er nu gaat gebeuren. Want we hebben een priester dat er omheen loopt. En we zouden denken de Joodse priester die gaat hem helpen maar niet. En dan een lefit ook niet. Ze gingen van Jeruzalem naar Jericho en ze ontweken... De man die daar op de grond stond, stond niet, lag, en bebloed was en naakt. En ze hadden niks gedaan. En hoewel ze de naam hadden van priester en levite, was hun daden niet gelijk aan hun woorden. Want in het in, in de, in de oude testament staat er dat zelfs als een dier van je vijand um, vast zit of, of slecht is of, of, um, of um, wonden heeft, dan moet je de dier helpen. Een dier, dat staat in hun wet, dat weten ze, de kennis hebben ze, maar ze lopen eromheen. Ze hebben de kennis in het oude testament waarbij God zegt, ik wil barmhartigheid, ik wil geen offers. Dat zei God. Ik wil barmhartigheid, geen offers. Want velen um, in het oude testament deden offers, offers, offers, maar hun handelingen waren niet gelijk aan de offers. Ze deden offers, offers, offers, maar de offers was niks waard, want zodra ze stapten, wegstapten uit de tempel, was er geen barmhartigheid, was er geen liefde. En we zien hier een priester, die loopt, en hij loopt van... Jeruzalem naar Jericho, langs een weg en hij stapt aan de overzijde voorbij. En ik vraag me af hoe vaak wij als christenen soms de naam hebben van christenen, de naam hebben van zij die de wet navolgen of Christus volgen en dit en dat en dat, de naam hebben, maar wanneer het erop neerkomt om onderweg van Jeruzalem naar Jericho, dat we dan soms een beetje langs omheen dansen, om de, om de, om de dingen die er echt te doen. Ik vraag me af hoe vaak wij het concept hebben en weten wat we moeten doen, maar hoe vaak wij het daadwerkelijk doen. Jacobus zegt, zijt daders en niet alleen maar hoorders. Wees mensen die dingen doen en niet alleen maar hoort. En deze priester, deze levieten, een heleboel kennis. Mensen, deze mensen waren geweldig in de Torah. Deze mensen kenden de Torah uit hun hoofd, Pentateuch en al die dingen. Al die wetten uit hun hoofd. Een heleboel kennis. Maar een heleboel kennis loopt langs de mogelijkheid om iets te doen voorbij. En ik vraag me af hoe vaak wij dingen ontwijken dat God voor ons heeft gezet om op te knappen. Hoe vaak wij vastzitten, hoe vaak wij vastzitten aan, aan concepten, concepten, concepten. Maar wanneer het erop neerkomt om te verrichten wat je verkondigt, dat wij het ontwijken. En we ontwijken... Om een ware priester of een ware leviet te zijn onderweg. Want het is leuk om een priester of een leviet te zijn in Jeruzalem. Want daar is de tempel. Dat is kerk. Dat is tempel. Het is leuk om hier christen te zijn. Oh, praise the name of the Lord our God leuk. Met iedereen samen lekker warm, lekker knus. Iedereen praat dezelfde taal. Iedereen heeft het over zalving, heilige geest, Jezus. En zo. Iedereen praat hetzelfde. In de temp, in Jeruzalem is het leuk om priester te zijn. Jericho is ook leuk. Daar zijn andere priesters en andere mensen. Oké, okay, maar onderweg. Wanneer de dienst om, ik hoop vandaag half, we gaan kijken hoe laat we klaar zijn. Maar wanneer de dienst klaar, ik ga geen tijd geven, anders gaan jullie mee aanklagen, maar wanneer de dienst voorbij is en je loopt onderweg maandag naar zaterdag, of laten we zeggen zondag 9 uur half tien onderweg, al, dat al die concepten dat je hebt, al dat dingen dat je hebt in je hoofd, al die kennis, wat doen we met de kennis dat God ons geeft? Want kennis is niks waard als je niks doet. En, ik, en, en ik, ik, ik, ik raak niet, en ik ken heel veel mensen die heel veel weten, heel veel kennen, Ik geloof mij. Ik ken een heleboel theologen en mensen die heel veel kennen. En alles, maar het boeit mij niet als iemand iets kent of weet. Ik kijk altijd naar wat iemand doet, en niet alleen ik blijkbaar, God ook. Ik kijk vaker naar wat iemand doet dan wat iemand hey, weet. Als, als ik iemand zie, bijvoorbeeld, die nieuw naar de kerk is of wat dan ook en ik probeer met die persoon te praten... en ik probeer te kijken of iemand een leider kan zijn... dan ga ik niet kijken hoeveel bijbelversen die heeft. Ik kijk vaker of die persoon iets oppakt uit de vloer... dan hoeveel bijbelversen die heeft. Want je kunt een heleboel bijbelversen weten... Maar je kunt zo, er is een iets op de vloer en je blijft eromheen lopen en je wilt geen wc schoonmaken. Ik wil alleen maar vooraan zingen. Ik wil geen wc schoonmaken in de kerk. Of ik wil alleen vooraan zingen. Ik wil niet in de keuken staan. In de, nee, nee, nee. Ik wil, keek, ik wil kijken wat jij doet en niet wat jij weet. En blijkbaar niet alleen ik. God wil kijken wat wij doen en niet wat wij weten. God is niet onder de indruk van jouw kennis. Want wat jij weet, hij weet oneindig veel meer. God is niet onder de indruk... Oh, weet je hoe de drie eenheid in elkaar zit? Oh, wauw. Heel goed. God is niet onder de indruk van onze kennis. God is onder de indruk van onze daden. En hoewel het niet de daden zijn dat ons redden... Wij worden niet... Luister, heel goed. Wij worden niet gered door onze daden... Maar nogmaals, dat was vorige week. Dat is dat Jezus en gelijkenis is altijd doen, doen, doen. Wij worden niet gelijk, uh, gered door onze daden, maar onze daden horen te vloeien uit onze redding. En deze priester weet alles, kent alles en loopt eromheen. en gaat er langs. Levit hetzelfde, een heleboel kennis. En wat? Een vraag. Wat als wij zegen vaak ...langslopen omdat er niet uitziet... ...hoe wij willen dat een zegen eruit ziet. Wat als wij vaak... ...zegeningen langslopen... ...of aan de overzijde... ...langslopen van zegeningen... ...alleen omdat de zegeningen niet eruit zien... ...zoals wij willen dat eruit zien. Want onze concept van zegening... En dat er heerst vaak is ontvangen. Oh, ik wil een zegen ontvangen. Heer, geef mij een zegen. Zegen ontkrijgen, krijgen, krijgen. Maar wat als zegen meer draait om geven dan om te ontvangen? Wat als, zoals Jezus zegt, zoals de Bijbel zegt, het beter is om te geven dan te ontvangen? En deze mannen zien iemand op de vloer waarbij ze niks van kunnen ontvangen. Want wat er is genomen van deze man is al weggenomen. Ze hebben zijn kleren al, ze hebben zijn spullen al, ze hebben zelfs zijn leven bijna al. En, en deze mannen komen en zien iets waar ze niks van kunnen krijgen, waar ze eigenlijk alleen maar kunnen geven. En in plaats dat ze geven, lopen ze langs, want er is niks te krijgen. En wat als God verwacht, meer verwacht van ons dat wij geven in plaats dat wij nemen? Wat als God niet alleen wilt dat jouw gebeden beantwoord worden, maar dat jij een gebed van iemand anders, een antwoord bent voor iemand anders zijn gebed? Oh God, ik ben een het preken. waar zijn jullie? Wat als God niet alleen maar jou wil zegenen voor jouw gebed, maar wat als God jou wil gebruiken om een gebed van een ander die op de grond ligt te beantwoorden? Wat als jij het antwoord bent op iemand anders zijn gebed? En wij zijn vaak, ik wil zegenen, zegenen krijgen, zegeningen krijgen. Zeg en God zit te kijken van, maar wanneer ga jij zegenen? Wanneer ga jij geven? En dit waren ontwijkende mannen. Ontwijkende handen. We hadden onrechtvaardige handen, de handen van de rovers. die Alles hadden van, van hem hadden weggenomen. We hadden handen van deze mannen, ontwijkende handen dat wanneer het erop neerkomt om te verrichten wat ze verkondigen, lopen ze eromheen alsof zij er niks van weten. En dan komt het verhaal van de Samaritaan. En voor ons is het de goede, maar zoals, de context, zoals we de context hebben besproken, was het voor de Joodse luisteraars, was het, hè, wat, waar gaat dit naartoe? Misschien dachten ze van, oh, misschien is er na de Samaritaan nog een persoon of zo, want hij gaat het zeker niet doen. Misschien dachten ze, oh, de priester, oké, okay, de, priester, de priester loopt voorbij, oh. Oh, de Levit, de Levit, de Levit. Oh, de Samaritaan. Ah, de Samaritaan gaat voorbij lopen. Maar deze Samaritaan kijkt hem. En er gebeurt iets met hem dat, dat heel interessant is. Dat niet met de anderen is gebeurd. Hij zit hem op de grond. En de Bijbel zegt... En hij was met ontferming bewogen. Oftewel, bamhartigheid. Toen hij hem zag... Was er een barmhartigheid was er ontferming dat in hem begon te bewegen. En hij keek naar deze man. En hij kon niet eromheen lopen. En waar anderen omheen hadden gelopen, liep hij naartoe. Want wij als christenen, waar anderen omheen lopen, wij lopen er naartoe. Wij horen er naartoe te lopen. Dat hoort er te zijn. En deze man, waar anderen omheen liepen, daar liep hij naartoe. En deze man... Zo mooi wat hij doet. Hij, hij neemt deze Joodse man, hoogstwaarschijnlijk, we weten het niet zeker, maar het was. Want Jezus zegt niet, en een Joodse man liep, maar we denken een Joodse man was het. Uh, hij neemt deze Joodse man, vijanden als het ware van elkaar. Hij uh, giet olie en wijn eroverheen. Wijn om te desinfecteren, alcohol, olie om te verzachten, de pijn te verzachten. Hij zet het op zijn rijdier. Hij gebruikt zijn olie en zijn wijn. Hij zet het op zijn rijdier. Hij gaat ermee naar, er naar een herberg. Hij blijft daar een nacht, een hele nacht, een hele avond. Blijft hij daar om voor deze man te zorgen. Hij laat twee schellingen, dat is gelijk aan een dagloon. Twee schellingen was gelijk aan een dagloon. Oftewel, in die tijd was het gelijk aan twee maanden huur bij een herberg. Dit weten we door archeologische bevindingen, weten we dat twee schellingen, gelijk stond aan twee maanden huur bij een herberg. En hij blijft de hele avond daar. En in de ochtend gaat hij weg. Maar hij zegt tegen de, de, de waar, degene die over de herberg gaat, hij zegt, luister, ik ga en wat hij maar ook mag kosten, als het langer is dan twee maanden of wat dan ook, ik betaal het wel. Ik betaal het wel. Ik betaal het wel. En deze man behandelde deze... Deze Joodse meneer hoogstwaarschijnlijk, deze Samaritaan behandelde deze man niet alsof hij niks waard was. Niet alsof hij nog een persoon was, maar hij behandelde hem als zichzelf. Hij behandelde hem op dezelfde manier waarop hij zichzelf zou behandelen. Mijn olie, mijn wijn, mijn rijdier, mijn geld en wat er nog meer is. Ik betaal al, alles, dat doen we toch? Wanneer iemand ziek raakt, dan zeggen we... oké, okay, ik heb geen geld, maar ik doe nog vier werken erbij. Of ik, ik, ik ben ziek, ik doe nog drie, vier werken erbij. Want ik moet dit betalen, dat betalen. En ik, ik moet het doen voor mijzelf. Maar deze man deed het niet voor zichzelf. Hij deed het voor een ander. En Jezus eindigt het verhaal. Bam, eindig. Hij zegt, ik ga en als ik op terugreis ben, dan betaal ik de rest. Ik doe, ik doe alles wat nodig is voor deze persoon. En Jezus eindigt. En dan stelt Jezus de vraag. Want Jezus is de leraar. Niet hij, niet de wetgeleerde is de leraar. Jezus is de leraar die de vraag stelt aan de leerling. En hij zegt, wie denk je dat... Wat zegt hij? De volgende vers? Oh ja, nee, dit is zo. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? Volgende vers. 37. Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. Hij wilde niet eens zeggen: De Samaritaan. Zoveel haat was er tussen Joden en Samaritanen. Hij wilde niet zeggen: Oh nee, de Samaritaan. Nee, hij zegt: Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. In plaats van te zeggen Samaritaan, want Samaritaan was Samaritaan. Hij die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem: Ga heen, ga heen en doe gij even zo. En het is belangrijk, want kijk. Wat was de vraag dat deze hele gelijkenis startte? Wie weet dat de laatste vraag is die deze hele gelijkenis begon. Wat stelde de wetgeleerde? En daarna? De volgende vraag die hij stelde. Wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Dat was de vraag, toch? Hij zegt, wie is mijn naaste... Maar Jezus stelt hem een vraag, ga eens terug alsjeblieft, Jezus stelt hem een vraag, wie denkt u dat de naaste geweest is van de man? Hij stelt de vraag, wie is mijn naaste? Jezus stelt hem, wie denkt u dat de naaste is geweest? Ik dat jullie zien. zien jullie hoe Jezus omgaat met deze meneer? Want het ging niet om wie is mijn naaste, oftewel wie heeft de voorwaarden voor mij om lief te hebben. Deze persoon ga ik wel lief hebben, deze persoon ga ik niet. Oké, okay, dit is mijn naaste, laat me hier splitsen. tot deze lijn kom je. Oké, okay, jullie zijn niet mijn naaste, jullie zijn... Wie is mijn naaste? Dat was de vraag van de man. Op wie kan ik mijn liefde richten? Op wie kan ik... Maar Jezus zegt, wie denkt u dat de naaste geweest is? Want het gaat niet om wie is mijn naaste, de vraag is voor wie kan ik een naaste zijn? De juiste vraag is niet, wie is mijn naaste? Waar moet ik het richten? De juiste vraag is, wie, voor wie kan ik een naaste zijn? Wie is er om me heen? Wie is er op mijn pad waar ik loop? Voor wie kan ik een naaste zijn? Op wie moet ik... Wie, wie is er waarbij, mijn, waarbij ik zoveel liefde heb, dat ik kan laten overvloeien naar die persoon? En Jezus zegt, ook al lijkt het op een vijand, jij hoort je naaste liefde hebben als jezelf. Je horizontale lijn dat je hebt, kan niet zwakker zijn dan je verticale lijn. Je horizontale lijn kan niet zwakker zijn dan je verticale lijn. En... En deze man zat zo te zoeken, oké, okay, wie, he, wie heeft de voorwaarden, wie hebben de voorwaarden om, om mijn naaste te zijn? Wie mag er in mijn klik zijn, in mijn groep zijn als mijn naaste? Wie hebben allemaal de voorwaarden? Wie is het? En Jezus vertelt hem de verhaal en dan aan het einde vraagt hij, wie denkt dat de naaste geweest is? En het gaat niet om wie de voorwaarden heeft voor jouw goedheid of jouw doen. Maar het gaat erom dat je liefde hoort te hebben zonder voorwaarden. Dat is wat God verwacht van ons als christenen. Dat en Jezus vat de hele wet, alles wat hij samen in dit. Gij zult uw God lief hebben met heel hart, met heel ziel, met heel verstand, met heel kracht. En gij zult uw naaste lief hebben als jezelf. En ik weet niet van wie van ons de kracht of de instelling zouden hebben om zoveel te doen zoals deze Samaritaan heeft gedaan. Maar dat is het met geboden. Geboden kunnen wij niet aan. Wij worden niet gered door geboden. Wat Jezus duidelijk probeert te maken aan hem, van, luister, dit, is de, dit is de criteria, jij haalt het niet. Eigenlijk is dat alleen te behalen met Jezus. Wij kunnen dit alleen maar behalen door genade. Want soms houden wij niet van mensen. Oh, ik dacht dat ik alleen was, maar toen hoorde ik een paar glimlachen. En toen dacht ik van, oké, okay, we zijn vaak... Soms lukt het niet, soms is het moeilijk. Maar soms, stel je voor je moet je vijand. Hè, die persoon, ik weet niet aan wie je nu denkt. Sommigen denken aan niemand nu. Maar die persoon verzorgen, van jouw dingen geven. Jouw olie, jouw wijn, dat gebruikt werd om te eten en alle dingen. Jouw rijdier, jouw geld. En als je terug nee, ik betaal alles voor die persoon. Je naaste als jezelf. Dat is wat God verwacht van ons. En ik hoop niet dat wij een theoretische kerk worden. Toen ik dit zat te lezen en ik zit op gelijkenissen te lezen... en God zit met mij te spreken. En ik hoop niet dat wij een theoretische kerk worden... met een heleboel diploma's en mensen die misschien theologie gaan studeren... of wat dan ook, en een heleboel kennen en weten. En we weten alle doctrines en al die dingen... Maar wij kunnen niet van ons, onze naaste lief hebben zoals wij onszelf lief hebben. En er zijn mensen, er zijn mensen die liggen op de grond. Die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben. En wij horen een naaste te zijn voor die persoon. Wij zijn de oplossing voor deze mensen. De oplossing voor deze mensen zijn wij. En wij horen de onze liefde te kunnen uiten op zo'n manier. Wij zijn de oplossing... En vaak wachten we op de priester of de leviet. Terwijl jij degene bent die gewoon af moet stoppen. Wie ook is die persoon daar ook? Laat me afstappen die persoon. Laat mij er naartoe lopen. Ik ga er naartoe lopen. Wij zijn de oplossing. De oplossing van Nederland zit niet in de Tweede Kamer. De oplossing van Nederland zit in deze kamer. Amen. Amen. My God. De oplossing van Nederland zit niet in de Tweede Kamer. Want we, hebben, we weten al, de Tweede Kamer verpest een heleboel. De oplossing van Nederland zit in deze kamer, deze kamer. De oplossing van Nederland zit in Gods huis. En de maatschappij reflecteert de kerk. En niet de kerk, de maatschappij. De maatschappij... Reflecteert de kerk. Als wij goed zijn, dan zullen we zien dat de maatschappij beter wordt. Maar als wij, de, als wij niet bidden, als wij niet vasten, dan hebben we nu een periode van bidden en vasten dat eraan komt. Want wij kunnen mensen helpen die omlaag zijn. Wij horen het te doen. De kerk is niet dit gebouw. De kerk zijn wij dat is een groot probleem geweest in de mensheid om te denken, de kerk, want we begonnen, we, de christenen waren eerst vervolgd. Allemaal vervolgd, vervolgd in de tijd van Jezus, daarna vervolgd, vervolgd, vervolgd. Daarna kregen we geld. De christenen begonnen geld te krijgen en mooie tempels en in Nederland ook bijvoorbeeld, mooie tempels, mooie dingen. En we begonnen te focussen op tempels en we waren vergeten dat wij de tempel zijn van de heilige geest. De heilige geest woont niet in een gebouw, want dit is een dood gebouw, maar de heilige geest woont in dynamische mensen. God, de heilige geest woont in dynamische mensen. Mensen die gevuld zijn met de heilige geest. Amen. En wij gaan niet naar de kerk. Wij zijn de kerk. Amen. Wij gaan slechts vergaderen als kerk. Want dat betekent eigenlijk kerk. Kerk betekent vergadering. Maar we hebben het laten betekenen een gebouw. Daarom vergaderen we hier, gaan we zometeen naar een school... gaan we zometeen ergens anders... want het maakt, niet allemaal, het maakt allemaal niet uit... Want de kerk is niet hier. De kerk is als je in Albert Heijn bent... en je ziet iemand en je praat met die persoon. Dat is de kerk. <laughs> de kerk is niet wanneer je hier zit. De kerk is wanneer je op straat bent of in de openbaar vervoer... en je ziet iemand en je praat met die persoon en je helpt iemand. Dat is de kerk. De kerk is niet hier. De kerk is wanneer je naar een ziekenhuis gaat en je bezoekt iemand... en je helpt de persoon. De kerk is niet hier. De kerk is waar jij bent. Amen. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En wij moeten rondlopen, niet vragen... Wie is mijn naaste? Maar voor wie kan ik een naaste zijn? Ik moet niet rondlopen van... Mm, wel, nee, die is mijn naaste. Nee, nee, ik moet rondlopen... Kan ik voor jou een naaste zijn? Kan ik je helpen? Oké, okay. kan ik jou helpen? Oké, okay. kan ik jou helpen? Wie, voor wie kan ik een naaste zijn? Voor wie kan ik de tempel... Wie kan ik helpen? Want ik ben de tempel... Ik heb God in mij... En ik wil deze God uiten... Aan wie er maar om mij heen komt. Voor wie... Kan ik een naaste zijn? Wij zijn, zeg met mij, wij zijn de kerk. Nog een keer, wij zijn de kerk. Zeg, ik ben de kerk. Ik ben de kerk. Jij bent de kerk. En daarom, wanneer je hier bent en wanneer je buiten bent, hoor je hetzelfde te zijn. Je hoort een priester te zijn in Jeruzalem, priester in Jericho, maar ook priester onderweg. Je hoort een leviet te zijn in Jeruzalem, leviet in Jericho, maar ook een leviet onderweg. Overal hetzelfde. Je hoort niet alleen de naam te dragen. Ik ben in de kerk, ah, priester, leviet. Oké, okay, uit de kerk, ah, thuis, schreeuwen met mijn kinderen, schreeuwen met mijn vrouw, dit doen we de, uh, uh, in de kerk, om, op school. Hé, hey, waar is de wiet? <dated> Ik hoop dat er niemand hier zo is. Maar... Priester en Levit in Jeruzalem. Priester en Levit in Jericho. Maar ook priester en Levit onderweg. Wanneer het ertoe doet. Wanneer het ertoe doet. Want wij komen samen als kerk. om elkaar te versterken. Wij horen zoveel gedaan te hebben door de week. Wij horen zo uitgeput te zijn van zoveel wat we hebben gedaan. In het, zoveel mensen dat we hebben geholpen. Voor zoveel mensen dat we hebben gepredikt door de week. Wij, zullen, wij horen zo uitgeput te zijn dat we zondag komen. Ah Oké, okay. wie kan mij helpen? Laten we elkaar weer versterken. Oké, okay. zondag versterkt. We gaan weer maandag en met zaterdag weer hard werken. <lacht> Deze week ben ik minder of iets harder dan vorige week. Nee, maar het is belangrijk om te weten: dat wij de kerk zijn. Wie is mijn naaste? Nee, nee. Voor wie kan ik een naaste zijn? Wie heeft een voorrecht om mij? Om, om wie heeft een voorrecht, voorrecht dat ik hem help? Nee, nee, nee. Voor wie ben ik bevoorrecht om te helpen? Ik moet dit doen? Nee, nee, nee. Ik mag het doen. Laten we opstaan. De juiste vraag is: voor wie kan ik een naaste zijn? Want wij zijn de tempel, wij zijn de kerk. Ik ben de kerk. Zeg maar ik ben de kerk. Ik ben de kerk. Ik ben, de kerk. Ik ben, de, ik ben niet in de kerk, ik ben de kerk. En wanneer je weet dat je de kerk bent... dan aanbid je niet alleen wanneer Fabio zo mooi zingt. Je aanbidt onderweg. Je aanbidt niet alleen met zingen. Je aanbidt met geven. Je aanbidt met je handelingen. Je aanbid met je le Want aanbidding is een levensstijl. Aanbidding is een vorm van hart. Hoe je hart gesteld is. Aanbidding is niet hoe mooi je kan zingen. Want de percentage van mensen die mooi kunnen zingen is heel laag. Aanbidding is je hartgesteldheid... God vraagt van ons dat wij rondlopen met de juiste vraag voor wie kan ik naaste zijn en niet dat we de hele tijd gericht zijn aan de ikke, ikke, ikke, ikke en de rest maar lekker en de rest maar lekker stikken wij zijn waar Nederland op wacht dat geloof ik als je in het diepste van mijn hart geloof ik dat. Wij zijn waar velen op wachten hier in Zottermeer, in meerzicht. Ik weet niet wat er zou gebeuren. Het is een verhaal, het is een gelijkenis. Het is niet letterlijk gebeurd, het is een gelijkenis. Maar wat zou er gebeurd zijn met deze man als zelfs de Samaritaan voorbij was gegaan? Zou er gebeuren? Als de wereld mensen verwerpt. Als een heleboel mensen verwerpt. En zelfs wij verwerpen mensen. Dan dat gaat niet. Dit is, dit is een huis voor de verworpenen. Wat mensen verwerpen zeggen wij. Kom maar lekker binnen. Dit is voor jou. Hier is voor jou. Wij zijn een huis voor de verworpenen. Een huis voor de gebrokenen. Een huis voor de zieken. Een huis voor de verlorenen. Ik ben de kerk. Ik ben de kerk voor de verlorenen. Hey, ik ben de kerk voor de verlorenen. En wanneer wij samenkomen, zijn wij een lichaam. We zijn een lichaam waarbij Christus het hoofd is. Maar wij allemaal Zijn. Zijn. Deze meneer was druk, hè. Hij bleef maar één avond. Hij betaalde voor twee maanden. Hij bleef maar één avond. Hij zei, kijk, ik heb een reis. Dat zei hij, ik heb een reis. En op mijn terugreis, wanneer ik terug ben, dan betaal ik alles. Dus je kan niet komen met smoesjes van, ik ben te druk. Want dat is een van de grootste smoesjes dat we hier de dag hebben. Ik ben te druk om iets te betekenen. Nee, nee. Maakt niet uit hoe druk je bent. Voor wie kan je naast zijn? Hij zei, oké, okay, um, okay, ik blijf één avond, ik blijf één avond, ik blijf één avond. Oké, okay, hij zei, ga naar die luisteren. Um, hier zijn twee schellingen voor twee maanden, oké? Okay? Ik moet weg. Als ik terugkom, betaal ik de rest. Maak ik, ik betaal de rest, maar nu moet ik weg. Maar ik betaal de rest. Ik doe wat ik kan doen nu. Doe jij wat jij kan doen nu? Dat is de vraag. De eerste was de statement. De tweede is de vraag. Ik doe wat ik kan doen nu, zeg maar, zei de man. Doe jij wat jij kunt doen nu? Dat is de vraag.